Vijf uur. Het NOS-journaal. Joris Dubinitsky. Minister Opstelte leidt procedure Raad van State. Kredietbeoordelaar Fitch onderzoekt Rabobank. En Berlusconi overleeft vertrouwensstemming op het nippertje. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie wordt verantwoordelijk voor de benoemingsprocedure voor de vicepresident van de Raad van State. Normaal is de minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk, maar daar wordt nu van afgeweken. Volgens premier Rutte is opstelde gezien zijn leeftijd geen kandidaat. Maar volgens Rutte is het mogelijk dat andere zittende bewindslieden zich wel kandidaat stellen. We willen alle opties openhouden, zei de premier. Hij wilde niet ingaan op namen. Gisteren meldde de NOS dat het kabinet CDA-minister Donner op de post wil. Er komt een vacature in de Raad van State... omdat de huidige vicepresident Cenk Willink 1 februari met pensioen gaat... Rutte zei dat de procedure nog moet beginnen. Hij verwacht dat een nieuwe vicepresident in december wordt benoemd. De Amerikaanse kredietbeoordelaar Fitch neemt de Rabobank en een aantal andere grote Europese banken onder de loep. De komende weken bekijkt Fitch de gevolgen van de schuldencrisis en de spanning op de kapitaalmarkten. De kredietbeoordelaar benadrukt dat de Rabobank een van de degelijkste en kredietwaardigste banken is en dat hij veel minder kwetsbaar is dan andere financiële instellingen.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 Samsung had in vier kort gedingen om een verkoopverbod gevraagd... maar de rechter heeft alle eisen afgewezen. Volgens Samsung moet Apple meer betalen voor vier patenten... maar daar is de rechter het niet mee eens. Apple gebruikt in zijn telefoons en tablets Samsungs 3G-technologie... die nodig is voor mobiel internet. Volgens de rechter vraagt Samsung te veel geld voor het gebruik van die technologie... en moeten Samsung en Apple eerst samen een redelijk bedrag afspreken. De operatiekamers in het Rijnstatenziekenhuis in Zevenaar gaan maandag weer open. De OK's gingen dinsdag dicht omdat er vliegen waren gevonden. Geplande operaties werden uitgesteld of patiënten moesten naar andere vestigingen van het ziekenhuis in Arnhem of Velp. In Leidingen op de wanden van de operatiekamers zijn kleine scheurtjes gevonden waar de vliegen doorheen zijn gekomen.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 omdat de man na 1996 al andere celstraffen heeft uitgezeten. Maar de rechtbank vindt dat de serieverkrachter door die regeling... de dans niet mag ontspringen... en dat hij voor oude feiten toch moet worden berecht. Die oude feiten kunnen nu met behulp van DNA-onderzoek... alsnog worden bewezen. De man van 33 pleegde de meeste verkrachtingen in Amsterdam-Oost. De finale van het wereldkampioenschap Honkbal... wordt in de nacht van zaterdag op zondag live uitgezonden door de NOS... Het is voor het eerst dat Nederland in de finale staat. De laatste jaren maken Cuba, Amerika en Zuid-Korea de dienst uit op het WK. Nederland speelt in de honkbalfinale tegen Cuba of Canada. Het weer, volop zon, met in het noorden wat sluierbewolking en 13 graden. Ook het weekend veel zon. S'nachts ligt de temperatuur rond het vriespunt. Overdag is het dan een graad of 12. ANB verkeersinformatie De avondspits verloopt niet uitzonderlijk druk voor de vrijdagmiddag... zo voor de herfstvakantie. 250 kilometer file tellen we, want Amsterdam valt het relatief mee. Bij Utrecht staan verreweg de meeste files. Wat opvalt is de lange file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Laren en Amersfoort Noord, 13 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd in het zuiden op de A2... van Eindhoven naar Den Bosch tussen Bokstel en Vught staat 6 kilometer. De rechte rijstrook is dicht... Een van de langste files staat op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen knopend Oude Rijn en Driebergen 11 kilometer. Maar nog langer is de file op de A27 naar Almere. Daar staat na een ongeluk tussen Beeldhoven en de Stichtse Brug 16 kilometer. En de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knopend Galder en Gilze 10 kilometer na een ongeluk. Maar daar is de weg weer vrij. Want hij gelooft in mij.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele middag. Het is vrijdag 14 oktober. Verplicht twitteren bij de politie. Daar gaan we het zo over hebben. De Rabobank wordt onder de loep genomen. En voedseltekorten bij de Voedselbank vanwege de crisis. Maar we beginnen bij het kabinet. Niet minister Donner van Binnenlandse Zaken... maar minister Opstelten van Veiligheid en Justitie... zal de procedure leiden voor de benoeming van de nieuwe vicepresident... van de Raad van State. En daarmee is de weg vrij voor minister Donner... om zich te kandideren als onderkoning van Nederland, want dat is de bijnaam van die functie. Politiek verslaggever Michiel Breedveld in Den Haag. Ja, Michiel, uh, gisteren meldde wel al dat het kabinet Donner... wel op die uh, functie wil hebben, maar dat werd Donner, door Donner zelf... afgedaan als baarlijke nonsens, meneer. Ja. We kletsen uit ons nekharen. Precies. Ja. Hoe zit het nou? Nou ja, dat, uh, er zijn eigenlijk twee werkelijkheden in Den Haag... want inderdaad is het baarlijke nonsens als zou zijn... dat het kabinet een beslissing genomen heeft... want dat is een formele aangelegenheid... Waarbij bij de kabinetsleden ja, eigenlijk in overeenstemming zijn... over een eventuele kandidaatstelling dan wel benoeming. Ja, daar is geen sprake van, maar wat wij wel horen... is dat de individuele ministers wel degelijk een voorkeur hebben... voor minister Donner op die functie. Ja, en dan gaan we vandaag natuurlijk weer vragen hoe zit dat nu... want minister Donner die is uh, wettelijk verantwoordelijk... voor de procedure rond de opvolging van uh, de... Vicepresident van de Raad van State, Herman Tjenk-Willink is dat... die vertrekt per 1 februari, dus er is enige haast bij. Ja, en dat moet dan uh, Opstelten gaan doen. Zo vernemen wij in het Staatsblad. Dat roept natuurlijk vragen op. In de staatscourant is te lezen dat niet langer u... maar minister Opstelten verantwoordelijk is voor de benoemingsprocedure... vice-president Raad van State. Waarom is dat? De minister-president zal daar zo toelichting op geven. Betekent dat niet gewoon dat u kandidaat bent? Nee, dat betekent het niet...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 Kortom, uh, baarlijke nonsens, er is nog geen procedure inderdaad, die begint pas aanstaande maandag als de advertentie voor deze functie in het staatsblad zal verschijnen. Ja, maar dat betekent dus nog altijd geen officiële bevestiging dat donder op die zetel gewenst wordt. En hoe wordt dat dan vervolgens uitgelegd? Want ik bedoel, jij hebt heel veel vragen, maar dat hebben al je collega's ook. Hebben ze ook antwoorden? Nou ja, uh, wat zij dus nu zeggen door deze move, uh, uh, uh, kan iedereen in het kabinet kan zich nu kandidaat stellen en dat heeft helemaal helemaal niks te maken, zo zegt premier Rutte... met het feit dat Donner zo vaak genoemd wordt. We hebben vrij pers in Nederland. Het gaat om een uh, belangrijke benoeming. En er is altijd speculatie. Daar kan ik me niet door laten afleiden. Het is aan mij om te zorgen dat de procedure goed wordt gevolgd... en dat we een goede keuze gaan maken. Wat we vandaag gedaan hebben, is ervoor zorgen... dat er uh, in het kabinet geen situatie is... waarin niet alle opties kunnen worden opengehouden. Dat iedereen die wil reageren ook kan reageren. Dat alle kandidaten goed worden gewogen. En dat is wat we gedaan hebben. Iedereen, behalve minister Opstelten, kan reageren. Maar Opstelten is eigenlijk al te oud. Want als je 70 bent, kom je niet meer in aanmerking voor die functie. En dat is hij in 2015 al zeker. Dus ja, als we goed kijken naar wat er vandaag gebeurd is... Eh is er eigenlijk één optie bijgekomen. En dat is namelijk dat Donner zichzelf kan kandideren voor deze functie. En dat is eigenlijk wat premier Rutte vandaag heeft gezegd. Ja, maar het is zo ongelooflijk schimmig. En zo ja. doe ook allemaal, lijkt het wel. Waarom moet zo'n benoeming van zo'n functie nou op zo'n manier gaan? Wat is er allemaal aan de hand? Nou ja, het is natuurlijk een uiterst prestigieuze uh, uh, baan. Uh, uh, vice president van de Raad van State, onder koning van Nederland... het hoogste adviesorgaan van de regering, ook rechtsprekend orgaan... als het gaat om zaken van de burger tegen de overheid. Een belangrijke functie ook die uh, ja, eigenlijk tot op heden... altijd is verdeeld tussen de grote partijen. De ene keer was het CDA aan de beurt, dan weer de Partij van de Arbeid... zoals Herman Tjenk-Willink, uh, de VVD, maar nu dus het CDA. Um, ja, en die zijn onderling een beetje verdeeld over wie dat nou zou moeten gaan doen. En wat we nu zien is dat de, de, de, de persoon van Donner... eigenlijk toch te gepolitiseerd is. Toch te veel hangt aan de totstandkoming van dit kabinet. En dan krijg je straks dat deze gekleurde, gepolitiseerde figuur... Um, ja, straks onafhankelijk advies moet geven aan een kabinet... waar hij zelf zo aan meegewerkt heeft om het tot stand te brengen. Ja, maar Donner is um, volgens mij als geen ander in staat... om weer een grijze muis te worden, toch? Nou ja, kijk, het is natuurlijk, wel eens. als jurist uh, is hij wellicht onomstreden. Maar uh, ja, daar kleeft natuurlijk toch een imago aan hem. En er zijn dus mensen, misschien Lubbers, Rijn-Jan Hoekstra... die dus nu in de Raad van State zit... Uh, die beijveren om bijvoorbeeld Ernst Hirsch balin op die plaats te krijgen. Het wordt een spannende sollicitatiecommissie. Uh, ja, je kunt er ook mee solliciteren. In. Ja, nee, dankjewel. <laughs> dankjewel, Michiel. Michiel Breedveld was dat vanuit Den Haag. Dan gaan we naar Italië. Daar hebben ze ook politieke toestanden. De regering van de Italiaanse premier Berlusconi heeft de vertrouwenstemming in de Kamer van Afgevaardigden overleefd. Votant 617, 309. Hij 309. Hij heeft 316. Hij heeft gezegd: 301. 617 stemmen zijn er uitgebracht, zat, zei de parlementsvoorzitter. 316 voor en 301 tegen. Oftewel, het Huis van Afgevaardigden stemt voor. Bas Mesters is in Rome. Bas, uh, dat is een nipte-overwinning met uh, 16 uh, stemmen. Uh, was het nog spannend? Ja, nipte-overwinning. Opnieuw is Berlusconi parlementariërs kwijtgeraakt. Vier in deze keer. Het leek helemaal niet spannend te worden, maar vanochtend toch ineens weer wel, want de oppositie had een tactiek verzonnen om de eerste ronde van de geheime stemming niet te komen opdagen, zodat er te weinig stemmen zouden zijn om de stemming geldig te verklaren. Dat mislukte, dat plan, en dus kwamen ze wel in de tweede stemmingsronde, en daar eh, redde Berlusconi het dus opnieuw. Ja, eventjes voor de duidelijkheid: als die niet geldig was verklaard, wat was er dan gebeurd? Dan was dus, uh, had Berlusconi zijn ontslag moeten indienen. Oh, Oké, okay, dat was de tactiek. Dus uh, nou goed, dat is niet gelukt. Tweede stemronde hebben we het net over gehad. 316 voor, 301 uh, tegen. Nou is het de zoveelste vertrouwensstemming... rond uh, Berlusconi en zijn regering. Je zou bijna zeggen, het is toch een keertje voorbij. Uh, maar uh, nu nog even niet. Ja, het ligt eraan hoe je telt. Maar sommigen zeggen dat hij al meer dan 50 vertrouwensstemmingen heeft gehad. Zijn beeld blijft afbladderen. Het wordt steeds moeilijker voor hem. En... Uh, nu wordt gepoogd om de regering nog aan te houden tot de kerst. En als dat lukt, dan zal het volgend jaar toch waarschijnlijk wel misgaan lopen. Umberto Bossi, de belangrijkste coalitiegenoot van Berlusconi, die zei... de regering Berlusconi duurt zo lang als ik het wil. En veel mensen in zijn partij zeggen dat er verkiezingen zullen komen dit voorjaar. Maar Bas, um, Italië zit in grote problemen, grote economische problemen. Dan heb je gewoon toch een sterke regering nodig? Of is dat besef nog niet doorgedrongen in Italië? Inmiddels een meerderheid van de bevolking is het daar helemaal mee eens. Maar de politici zitten er toch ook voor een groot deel voor zichzelf hier. Europa vraagt om extra economische hervormingen. Die zouden al lang moeten zijn aangenomen. Er zijn al een aantal dingen aangenomen, maar er moet meer komen. Maar dat wordt nu steeds vooruitgeschoven. Wetten van, of, uh, tegen het afluisteren van mensen. Verjaringstermijnen, dat Berlusconi zijn processen... Kan ontsnappen aan zijn processen worden belangrijker gevonden dan de economische hervormingen. En daarnaast is er ook nog eens ruzie tussen de minister van Financiën en Berlusconi. En die twee moeten nu juist die hervormingsplannen vaststellen. Ja, goed. Nou, dan is het afwachten hoe lang ze het blijven volhouden. Maar tot kerst in ieder geval. Dat hebben we genoteerd van jou, Bas. Dank je wel. De Rabobank wordt extra in de gaten gehouden door een kredietbeoordelaar. gaan we zo over praten. Eerst de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Wijnand, dubbele cijfers wat filelengtes betreft vandaag. Ja, zeker rond Utrecht, want daar ligt echt het zwaartepunt van deze spits. Maar de bijzonderheden die zitten toch wel uh, vooral elders. In het zuiden op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch... is een ongeluk gebeurd bij Vught. Zojuist 7 kilometer file erachter. De rijstrook is dicht. De A27 in de buurt van de afrit Almere Haven... gebeurde een ongeluk bij de Stichtsebrug. De weg is vrij... 15 kilometer de file erachter vanaf Hilversum. En de A58 van Breda naar Tilburg. Nou, ook wel relatief goed nieuws voor Gilsen. 9 kilometer file, maar de weg is daar na een ongeluk weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De Rabobank staat op de watchlist van Fitch. Dat is die kredietbeoordelaar. Dat betekent dat de kredietbeoordelaar de bank de komende tijd extra in de gaten houdt. Wat zijn de gevolgen voor de bank die nu nog de hoogste rating heeft... van de schuldencrisis en de spanning op de kapitaalmarkt? Bart Kamphaas van de redactie Bart. Um, moeten de klanten van de Rabobank zich eigenlijk zorgen gaan maken? Nee, nee, absoluut niet. Dit uh, heeft helemaal niets te maken met uh, de, het vermogen van de bank... om uh, aan zijn verplichtingen te kunnen doen. Uh, Fitch zegt ook in zijn uh, persbericht dat de Rabobank... Uh, nog steeds uh, de meest degelijke bank van Nederland is... en een van de meest degelijke, meest kredietwaardige banken ja, in de wereld. Ze Hoogste status. Ze hebben de hoogste status en uh, daar mogen ze ja, met recht trots op zijn... omdat ze een van de weinigen zijn. Maar Fit zegt ook dat uh, de Rabobank, net als alle andere banken in de wereld... in, in hele moeilijke mar uh, marktomstandigheden op dit moment opereren. Ja. Uh, banken wantrouwen elkaar. Uh, lenen elkaar minder makkelijk geld uit. Uh, is, uh, op op de kapitaalmarkten is er veel spanning vanwege de schuldencrisis. En daar hebben alle banken mee te maken. En dus ook de Rabobank. En ja. Rabobank is ook niet de enige die vandaag op die watchlist is gezet. Nee. Het is eigenlijk een hele trits banken. Maar wel de enige Nederlandse bank? Ja. ja. Maar en, waar, waarom die andere banken niet in de Rabobank? Dan nou, de Rabobank heeft een, een, een andere, een andere een bijzondere omstandigheid... namelijk dat het een coöperatie is. Het is dus niet een bank die... Uh, aan de beurs is genoteerd, waar je aandelen van kan kopen. Het is een bank die in bezit is van de coöperatiehouders. En nou, dat, dat geeft uh, uh, veiligheid uh, in, in goede tijden... want je bent minder afhankelijk van uh, de, de bewegingen op de beurs. Maar het kan ook betekenen dat als jij, als de nood aan de man is... en je hebt plotseling veel geld nodig... dat je dan niet, zoals een ander bedrijf... dat wel aan de beurs is genoteerd, even extra aandelen kan uitgeven... om dat kapitaal binnen te halen. Nee, zij moeten als extra geld nodig hebben... eigenlijk gewoon bij hun aandeelhouders, maar die zijn... Niet, dat zijn de coöperatieleden ja. langs. Ja, of zelf obligaties gaan uitgeven. En dat is gewoon minder makkelijk en dat, om geld dat op te vinden. Dat zou wel eens wat minder makkelijk kunnen gaan, gaan yeah. als ik het even zo mag uitdrukken, als die marktomstandigheden uh, ja, nog verder verslechteren. Ja. En dat is kort gezegd de reden waarom Fitch nu heeft gezegd: van we geven je nog geen downgrade. Je houdt gewoon die hoge rating, maar we zetten jou op de lijst en die, uh, die positie op de lijst betekent dat we jou extra ja. in de gaten houden. Downgrade is afwaardering. Afwaardering. Ja, ja, precies. Sorry, ja. Um, ja, het zijn zoveel Engelse termen. Maar maken ze zich nou zorgen bij de Rabo? Nou, het is natuurlijk geen leuk uh, bericht. Het is uh, toch, uh, ja, daar hangt een negatieve klank aan. Maar ze weten natuurlijk ook, uh, en dat zeggen ze ook hoor... ik heb net, zei, net even gesproken, uh, als, als iedereen naar beneden gaat... dan gaan wij ook naar beneden. Maar daarnaast, ze, ze hebben gewoon een erg sterke positie... ten opzichte van de concurrentie. Kijk bijvoorbeeld naar wat nu heel actueel is. Uh, hoe, tot in hoeverre zijn zij blootgesteld aan, aan Griekse schulden. Dan zie je dat dat bij de Rabobank maar 100%. 111 miljoen euro is, terwijl je bij andere banken over miljarden praat. Ja, je zou dus, ook kunnen zeggen tegen zo'n uh, kredietbeoordelaar: waarom maak je dit in vredesnaam uh, openbaar in een markt die toch al zo gespannen is? Ja, maar dat is niet een verantwoordelijkheid uh, die aan een kredietbeoordelaar bij een kredietbeoordelaar uh, ligt. De kredietbeoordelaar. Beoordelaar ook een heel lastig woord. Ja. Uh, hij werkt in opdracht van, van, ja, van de mensen in de financiële wereld... die willen weten hoeveel risico's zit er bij zo'n bank. Ja. En dan zeggen ze van, nou bij de Rabobank... zou het misschien wel eens een klein beetje uh, minder kunnen gaan worden. Ja, goed. Maar het is alleen maar een onderzoek. En jij hebt het genuanceerd wat dat betreft. Dankjewel, Bart. Bart Kamphuis was dat. Erik Menkveld, dat was de eerste... die onze verslaggever Mark Hamer blij kon maken. Blij met het nieuws dat hij bij zijn debuut is genomineerd... voor de Selectis debuutprijs. Even aanbellen, we staan bij Thijs de Boer. Ik probeer het nog een keertje. Zie je de bel, de bovenste moet het zijn. Er hangt niemand uit het raam. Nee, nee, die is niet thuis, dus die moeten we maar even opbellen. Hallo, Matthijs. Ja, goedendag, gesprek met Mark Hamer. Spreek ik met Thijs de Boer? Ja, dat klopt. Ik mag u namelijk feliciteren. Oh? Ja, met, met de nominatie voor de Selectus Debuutprijs 2011... Oh, wauw. Dat is leuk nieuws. Ja. Nee, ik ben een beetje viel van. Ik uh, ik, uh, ik, had, ik was er eigenlijk niet meer mee bezig met die prijs. Ik wist wel dat die bestond. Alleen ik, ik. ja. Het is toch een hoor. en dan maak je wat minder kans op dat soort dingen vaak. Maar, uh, maar leuk, heel leuk. Gefeliciteerd met de nominatie. Oké, okay, dank u. Mensen vinden het best wel leuk als ze door journalisten worden gefeliciteerd. Thijs de Boer was dat, de tweede schrijver die genomineerd is voor de prijs. Hij is overigens genomineerd met zijn boek Vogels die vlees eten. Onrust in de Tunesische hoofdstad Tunis. Een demonstratie van duizenden moslimfundamentalisten... is met traangas uiteengedreven door de politie. Nieuwsuurverslaggever Jan Eikelboom is in Tunis... en die stond vanmiddag midden in de demonstratie. Jan, jij stond daar en wat gebeurde er om je heen? Ja, afhankelijk was het een, een, een, ik zal niet zeggen rustige demonstratie, enigszins agressief wel, uh, moslimfundamentalisten. Duizenden, lijkt me wat overdreven, ik denk een, een, een duizendtal roepen om een islamitische staat uh, en leuzen roepen tegen een commerciële televisiezender die een film heeft uitgezonden waarin de profeet belachelijk zou zijn gemaakt. Enfin, uh, zij marcheerden op naar het ministerie van Informatie en werden daar geconfronteerd met uh, politie, oproeppolitie en. Uh, ja, en toen werd er traangas geschoten en uh, toen uh, liep de boel totaal uit de hand. En toen is er een uur of twee, drie lang uh, stevig gevochten op verschillende plekken in het centrum van Tunis. Er is met traangas geschoten, er is met, uh, met uh, het was traangas en, en stenen vlogen uh, over ons heen. En het waren, uh, traangas kwam van de politie, uh, stenen kwamen van de demonstranten en uh, de, de politie zelf gooide die stenen uh, ook, ook weer terug. Uh, ja. Gimmige sfeer vanmiddag in Tunis. Dan zijn er volgende week verkiezingen in Tunis. Heeft daar de gebeurtenissen van vanmiddag, hebben die daar ook iets mee te maken? Je ziet in Tunesië dat de spanning de afgelopen weken nu in de aanloop naar die verkiezingen behoorlijk aan het uh, uh, oplopen is. En dan met name de spanning tussen de twee grote bevolkingsgroepen hier. Aan de ene kant de mensen die vinden dat Tunesië een seculiere staat moet blijven waar moskee en staat, kerk en staat, gescheiden moeten blijven. Uh, dat zijn de mensen die zich ook grote zorgen maken over de, de, de, de toenemende opkomst van de islam. Je ziet steeds meer mannen met baarden in de straat, de vrouwen met kap. En aan de andere kant, ja, die mannen met die baarden... en die vrouwen in die kaap, die, uh, de, de fundamentalistische moslims, de salafisten... die zeggen, ja, bij een democratie hoort ook dat je je mag dragen dat je de kleding mag dragen die je wilt dat je indicaat mag dragen en dat je het geloof mag beleven zoals je dat zelf wilt en uh, ik moet ook zeggen de demonstratie van vandaag die was uh, georganiseerd door die salafisten die uh, uiteindelijk waren niet zij die met het geweld begonnen dat was uh, duidelijk de politie de demonstratie was nog uh, min of meer vreedzaam toen de politie met graaggasgranaten begon te schieten, ja. En toen liep de situatie volledig uit de hand. Ja, maar wat, wat, wat is de verwachting dan voor de komende dagen en de komende week? Want kan de interimregering, want het is een spannende situatie, kan die dat aan? Uh, nou, wat we vandaag zagen was dat het, en dat eigenlijk overal in het land... want uh, ook eerder zijn er rellen geweest rondom die, uh, dat televisiestation... maar vorige week is bijvoorbeeld ook de Universiteit van Soes... Is aangevallen door, uh, door salafisten, maar je moet er uh, bij een aanmerking nemen dat de salafisten die uh, nu demonstreren... dat is een hele kleine groep extreme moslims, absoluut niet in de meerderheid. En zoals we vanmiddag ook hebben gezien, het duurt een paar uur. Uh, er moet ontzettend veel politie aan te pas komen, maar uiteindelijk hebben ze de boel alweer rustig gekregen. En de rust is nu dan ook alweer teruggekeerd in de, in de, in de straat van, uh, van Tunesië. Goed, jij hebt gefilmd vanavond beelden te zien in Nieuwsuur? Nee, we waren de beelden even voor volgende week. Dan gaan we twee, twee lange reportages uitzenden. Um, uh, in de aanloop naar, naar de verkiezingen. Bij, bijzondere en ook belangrijke verkiezingen. Immers het, zijn de eerste, het is de eerste stembusgang. sinds uh, de, uh, het uitbreken van de Arabische Lente. En nu zal het dus ook in Tunesië voor het eerst gaan blijken. wat bijvoorbeeld de moslimfundamentalisten. zullen gaan doen. Precies, het is een heel spannende gebeurtenis daar. Je ja. bent erbij. Jan, dankjewel voor het gesprek. Jan Eikelboom was dat. Dan de politie in Limburg-Zuid. De politie in Limburg-Zuid is een twitterproef gestart. 15 wijkagenten in Limburg-Zuid maken kennis met het nieuwe medium... en ze twitteren over hun werk. Als de proef aanslaat, zullen alle 140 wijkagenten in de toekomst gaan twitteren. Bert van Klaver is van de politie Limburg-Zuid. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u vandaag al getwitterd? Nou, ik niet. <laughs> Wij hebben een automatische Twitter-account die al onze persberichten eruit perst, zeg maar... En dat is hetgene wat wij op communicatie doen. Maar de wijkagenten, ja, die zullen wel hebben getwitterd vandaag. Ja, en uh, waarom wilt u eigenlijk dat die wijkagenten gaan twitteren? Wat moeten ze dan twitteren? Ja, nou, het, het kunnen opsporingszaken zijn, al zijn daar natuurlijk hele vaste richtlijnen voor. Je kan niet zomaar roepen van, er wordt hier iemand vermist en uh, vervolgens uh, krijgen we het hele circus over ons heen. Zo werkt dat niet. Nee, het zijn vooral de verbindende dingen, laten weten wat je in de wijk doet. Uh, uh, uh, ja, contact zoeken met mensen, tips uh, vragen in zaken die, die in die wijk spelen. Ja, maar, maar kan ik me ook uh, iets voorstellen van dat, er bijvoorbeeld, dat ze bijvoorbeeld op een groep hangjongeren afgaan, omdat er klachten zijn geweest. Twitteren ze dan, gesproken met groep hangjongeren ja. in die en die straat. Ja, dat zou zou goed kunnen, want uh, vaak zorgen die natuurlijk voor een bepaalde overlast, een bepaalde onrust bij, bij buurtbewoners. En dan is het is goed dat je als agent laat zien wat je daaraan doet. Ja, en mag je dan ook de naam van die hangjongeren erbij twitteren? Nee, dat is niet de bedoeling. Nee, gewoon in zijn algemeenheid. Ja, ja. er zijn nou ja. natuurlijk allerlei privacy... Uh, uh, Wetgeving zit eromheen. Je kan niet zomaar roepen van nou, ik ben vandaag bij eh, Jan Klaas op eh, de Partijstaat 20 naar binnen gefietst om te kijken wat er aan de hand was. Dat gaat niet. Nee, nou ja, want dat is natuurlijk wel uh, het, het, het uh, slappe koord, of, of hoe moet je dat zeggen, een beetje de grens, het vage grensgebied. Wat wel mag en wat niet mag, we weten natuurlijk allemaal, en u bij de politie misschien wel in het bijzondere, van Gerda Dijksman die iets twitterde waardoor ze uiteindelijk de baan is kwijtgeraakt. Ja. De goede regels afspreken Er zit een bandbreedte op Maar ze moeten wel donderspoort weten allemaal Wat wel en wat niet kan Zodra er privacygegevens ingediend zijn Of dingen die de opsporing kunnen bemoeilijken Dan moet je dat absoluut niet gaan twitteren Nee, maar het kan ook de opsporing helpen Tuurlijk dat kan ook. En daar moet je ook naar kijken. Binnen de afspraken die daar met het openbaar ministerie over zijn... kan Twitter worden ingezet om in een wijk ook uh, zaken op te klaren. Ja. En het hele korps uh, moet er dan aan, heel Limburg moet gaan Twitteren? Ja, nou, het, het is zo dat we zijn begonnen natuurlijk met die 15 uh, wijkagenten. We gaan dat nu evalueren van goh, wat, wat heeft dat uh, aan, aan inspanning uh, en ontspanning gekost. Uh, en wat heeft dat dan opgeleverd? En uh, vanuit daar gaan we verder de zaak uh, uitrollen. Wel met het doel dat uiteindelijk de wijkagenten allemaal zo'n uh, zo smartphone hebben... om op die manier uh, de verbinding met de wijk te leggen. Ja, maar het kan ook dus zijn dat uh, andere soorten agenten het gaan twitteren. De meldkamer gaat twitteren, dat soort dingen. Ja. Nou, dat, dat kan ook. Wij zitten zelf op communicatie erover te denken van ja, moeten wij nu de berichten uh, twitteren? Of uh, moet dat uh, via de meldkamer gaan gebeuren? Omdat je toch 24 uur bovenop uh, de incidenten zit. En die ook zeg maar de retweets of de, de, de, terug, de terugkoppeling vanuit de burgerij uh, meteen uh, vorm kunnen geven in actie. Ja, nou is een van de uh, charmante dingen zeggen mensen die op Twitter zitten. Dat als je twittert, dat je dan ook iets terug kan krijgen. En dat je dus eigenlijk in gesprek kan komen ook met de, met de mensen. Is dat dan ook de bedoeling? Ja, nou het gebeurt. Al wel, hoor. Uh, bij, uh, op communicatie hebben we in ieder geval hier wel de, de, de ervaring dat mensen ook uh, iets vragen. Uh, goh, er wordt hier, er is hier in de straat worden twee wagens afgesleept, waar is dat voor? Nou, dan probeer je op, op dat niveau probeer antwoord te geven. Maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat op het moment dat er iets gaat gebeuren, er is een incident en iemand die uh, tweet naar ons uh, van Yo, dat en dat en dat heb ik gezien. Ja, dan, dan kan je er actie op ondernemen. Ja, dus het is een handig hulpmiddel. Het kan een handig hulpmiddel zijn, ja. ja en wat gaan we nu twitteren over dit gesprek? Uh, nou, daar moet ik nog even over denken, maar als we het nog gaan doen, wordt het een leuke tweet. <lacht> nou, weet je wat, ik ga twitteren. Wijkagenten, eens kijken hoor. Uh, nou, net gesprek gehad met Bert van Klaveren. HuppaTee. Op verzenden en weg ermee. Dankjewel. Ik wou dat het vroeger zo had gekund: Studeren zonder al die overbodige ballast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 Nivea feliciteert DA met de uitverkiezing tot het meest klantvriendelijke bedrijf van Nederland 2011. Wij als Nederlandse Brandwondenstichting doen er alles aan om slachtoffers van brand te voorkomen. U ook? Ga naar watdoejijbijbrand.nl bij brand.nl en doe de test. Nivea en DA hebben daarom iets te vieren. Alleen vandaag en morgen bij DA op alle Nivea producten 1 plus 1 gratis. Vriendelijk bedankt.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 De Britse minister Fox van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. Er was de afgelopen week veel kritiek op hem... omdat hij een goede vriend van hem meenam op buitenlandse zakenreizen. Die vriend droeg ook visitekaartjes bij zich... waarop stond dat hij adviseur was van minister Fox... terwijl hij helemaal geen officiële functie had op het ministerie van Defensie. Minister Opstelte van Justitie wordt verantwoordelijk... voor de benoemingsprocedure voor de vicepresident van de Raad van State...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 Volgens Samsung moet Apple meer betalen voor de patenten... maar volgens de rechter vraagt Samsung daar te veel geld voor. Hij wil dat beide bedrijven eerst zelf proberen... om een redelijk bedrag af te spreken. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. Het is prachtig herfstweer, volop zon en niet veel wind. Vanavond en vannacht blijft het helder en de wind valt bijna helemaal weg. We krijgen opnieuw een koude nacht. De temperatuur daalt naar 4 graden in het zuidwesten tot 0 graden in het noordoosten en oosten. En lokaal wordt het ook wel min 1. Aan de grond vriest het bijna overal en ook ontstaan er weer wat lage mistbanken. Morgen is het weer vrijwel gelijk aan dat van vandaag. Volop zon, weinig wind en een maximumtemperatuur van 12 tot 14 graden. De wind is opnieuw zwak tot matig, kracht 2 a 3 uit het zuidoosten. En zondag is het van hetzelfde laak in een pak. Een koude nacht en ochtend, overdag zonnig en droog. Het mooie weer houdt ook maandag aan, maar dan wordt er wel wat meer hoge bewolking zichtbaar. En de nacht wordt ook wat minder koud. Dinsdag krijgen we dan een overgang naar een onbestendiger weertype. ANRB-verkeersinformatie. De avondspits verloopt vrij druk, vooral in het midden van het land... bij Utrecht en Arnhem. De rest van het land valt het relatief mee. En daardoor staat er toch niet meer dan het gemiddelde. 250 kilometer file. Wat opvalt is de lange file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Laren en Amersfoort-Noord, 15 kilometer. Op de ringweg van Den Bosch op de A2 is een ongeluk gebeurd vanuit Eindhoven. Tussen Best-West en Vught leidt dat tot 11 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht... Verkeer van Eindhoven naar Den Bosch kan beter omrijden via Os over de A50 en de A59. De andere kant op loopt het trouwens ook flink vast naar het zuiden. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat een van de langste files, 12 kilometer bij Driewergen. Ook 12 kilometer op de A27 naar Almere bij Eemnes had te maken met een ongeluk. De weg is daar weer vrij. En de A50 van Arnhem naar Os, die weg is erg druk tussen Knopend Grijzoord en Knopend Ewijk staat 14 kilometer.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 De NOS, het Radio 1 Journaal. Meer informatie over ons programma en over al het nieuws... vindt u natuurlijk ook op www.nos.nl. Nummer 3, de schrijver nummer 3, is aan de beurt. Erik Mengveld en Thijs de Boer die weten het al. Maar welke schrijver krijgt nog meer een nominatie... voor de Selectus Debuutprijs 2011? Ja, goedendag, u spreekt met Mark Hamer van, uh, van de NOS. Ik mag u feliciteren. En wel met de, nomi de nominatie van de Selectus debuutprijs 2011. Oh, wat, uh, wat mooi. Wat, wat leuk. Ik tref u niet in Amsterdam, hè, geloof ik. In een, in een taxi naar uh, de Frankfurter uh, boegmessen. Ik heb daar een uh, soort etentje met, uh, met uitgevers uh, dadelijk. Dus dan uh, kan ik ze dat mooie bericht uh, doorgeven. Dat is wel leuk. Ja, dus het, het gaat al heel erg goed met uw boek. Ik ga nog even uh, iets uit het juryverslag zeggen. Hij schrijft met flair, gebald en tegelijk onstuimig. Wat vindt u van die woorden? Um, ja, die kan ik wel plaatsen, ja. Als ik uh, nadenk over mijn eigen boek. Ja, vind ik leuk. Het uh, lijkt me positief. Het lijkt me een compliment. Veel plezier ermee. Dankjewel. Heel okay. Dank. Onstuimig, Peter Bouwalda, hij is dus ook genomineerd voor zijn boek Bonita Avenue. Bouwalda is dus op dit moment in Duitsland, want daar is die Frankfurter boegmessen aan de gang. Niet alleen de banken moeten een stresstest ondergaan... om te zien of ze bij tegenwind financieel overeind blijven. Ook gemeenten. En daar pleiten de grote gemeenten met meer dan 100.000 inwoners zelf voor. Dat doen ze in een brief aan het kabinet. De financiële gezondheid van gemeenten is belangrijk. En het wordt steeds belangrijker nu het Rijk steeds meer taken doorschuift... naar gemeenten en tegelijkertijd ook bezuinigt. Wethouder van Financiën is in de gemeente Breda is Saskia Boelema. Goedemiddag. Dank u wel. Waarom een stresstest voor de gemeente? Ja, uh, dat is eigenlijk ons eigen verzoek, omdat we onszelf ook onder de loep moeten nemen... en moeten laten testen of wij toekomstproof zijn met onze financiën. Omdat als wij dat niet zijn hè, en er dreigen gemeenten failliet te gaan... en dat noemen wij dan artikel 12 gemeenten, dat we daar ook met z'n allen last van hebben. Want we betalen dat ook met z'n allen als gemeente, als er van ons gemeenten zijn die omvallen. Ja, maar is dat niet eigenlijk ook meteen een motie van wantrouwen richting uw eigen gemeenteraad? Want die behoort u toch te controleren? Dat klopt. En we moeten natuurlijk zelf ook vinger aan de pols houden. Hè. En, uh, en daar is de wethouder financiën natuurlijk ook een belangrijke speel in. Maar het kan nooit kwaad om je eens een keer van buiten onder de loep te laten nemen. En zeker omdat het risicoprofiel van de meeste gemeenten enorm is toegenomen. Maar hoe bedoel je dat? Uh, nou, uh, ik bedoel dat omdat onze grondbedrijven hè, uh, um, op dit moment heel veel risico lopen. En we hebben veel grondexploitaties, waarvan uh, bijvoorbeeld al... Um, Bedacht hadden winst te nemen, en door de crisis een aantal woningen en kantoren niet meer afgenomen worden. En dat heeft dus financiële gevolgen. Er staan een aantal cijfers in de boeken van de diverse gemeentes, waarvan we niet zeker weten of die wel reëel zijn. Exact, ja. Oké, okay, u had het al over het grondbedrijf, waar moeten we nog meer aan denken? Dat, dat zijn voor de meeste gemeenten is dat het grootste risico. Hè? Uh, um, omdat dat ook iets is wat niet overzienbaar is voor een groot gedeelte. Uh, en er zijn gemeenten, onder de gemeente Preda, maar ook een aantal andere gemeenten... die zich al daar bewust van zijn en uh, daar al behoorlijke uh, afwaarderingen op hebben gedaan. Maar er zijn ook best nog wel gemeenten die ja, ook om politiek-bestuurlijke redenen... dat ook niet altijd aandurven. En wat nou als een gemeente zakt voor de test? Want dat kan ook. Ja, dan denk ik dat je een goed rapport hebt om orde op zaken te stellen met elkaar en um, ja, dat kan beter transparant zijn hè, dan, uh, dat je daar, uh, dan dat je het niet weet of niet wil weten. Want ook voor een gemeenteraad is het soms best heel lastig om die financiële materie goed uh, te begrijpen. Maar dan vervolgens moet je orde op zaken stellen. Maar de mogelijkheden zijn natuurlijk ook weer uh, beperkt. Want zoveel mogelijkheden om eigen belasting op te leggen. Eh, oh, dat noem ik maar even als mogelijkheid om te repareren. Ja. Zoveel mogelijkheden heeft u natuurlijk ook niet. Nee, in die, in die brief staan ook een aantal suggesties hè, waar u uh, uh, aan refereert om bijvoorbeeld ons eigen belastingverschiem ook uit te breiden als gemeente, ten koste van bijvoorbeeld een uitkering uit het gemeentefonds, hè? Um, zodat wij zelf uh, wat meer lokale autonomie krijgen. Maar tegelijkertijd betekent het ook gewoon vaak politiek bestuurlijke keuzes maken, een aantal projecten dan ook niet doen, uh, waar die eigenlijk wel op te hebben staan. Dus... Laat ik zeggen, als je zakt, dan heb je met elkaar wel uh, een aantal pijnlijke keuzes te maken. Ja, en dan kan je nog een herxamen bewijs van spreken uh, doen. Dus is er al op, op gereageerd uh, trouwens, want het is een brief richting uh, de Rijksoverheid, richting het kabinet. Dat, dat klopt, het is een brief richt aan het kabinet, waarin wij een aantal suggesties doen. Inderdaad deze om de hand in eigen boezem te steken... ...maar ook een aantal zaken aan het kabinet vragen van... ...laat ons op die zaken dan ook even met rust. Hè? Uh, um, en uh, het, ook de oproepen met elkaar de dialoog aan te gaan. van ja hè, Er komt nogal wat uh, financieel op de gemeente af... Um, en wij willen graag met jullie in gesprek over hoe we dat de goede banen leiden met elkaar. Want uh, nu hebben we toch het idee dat het wat top-down neergezet wordt. En dat is jammer, want ja. dat raakt ons. Maar ik vroeg of, of er al gereageerd was, maar dat is nog niet nee, het geval. Nee, nee, de brief is pas net uit. Um, oh. Vandaar dat u ons waarschijnlijk nu ook benadert als gemeente. Ja... Want wij waren en wij hopen op een snelle reactie, inderdaad. En dat, dat helpt natuurlijk wel dat we ons verhaal ook even mogen doen nu. Nou, van, van uh, Akte, en u heeft de zendheid gekregen en we snappen het. Maar mevrouw Boelema, ik dank u wel. Saskia Boelema was dat uh, wethouder financiën in de gemeente Breda. Dan de voedselbanken. De voedselbanken hebben te weinig voedsel. En daarom starten ze een nieuwe campagne om te zorgen dat de voedselbanken kunnen blijven draaien. Aan de telefoon, uh, Harry Timmermans van de Voedselbank Noord-Nederland. Meneer Timmermans, uh, waarom loopt het voedsel eigenlijk terug? Nou, inderdaad, het afgelopen jaar merken we dat de, de, de aanbod, de aanvoer wat terugloopt... En wij denken, en we werden er bijna zeker uh, gelet op het onderzoek dat we gehad hebben, dat dat komt door, toch wel door de economische situatie. De crisis? De crisis, ja. En dat heeft uh, heel wat gevolgen, zoals we allemaal wat, wat van merken. En ook bedrijven, uh, ja, die moeten meer op de kleintje gaan letten. En waar letten ze dan met name op? Uh, een van de dingen, dat is de, de, de productielijn. En als dan blijkt uit de cijfers dat ze toch over het algemeen veel overproductie hebben... dan wordt er nogal gezegd dat je moet bezuinigen. Daar kunnen we wat aan doen. Ja, de restjes nou. moeten eigenlijk gewoon binnen het productieproces blijven. Ja. In econometaal. Nou, en als je wat kritischer bent met de productielijn... dat betekent dat dat je minder overhoudt. En dat betekent weer dat wij minder krijgen. Ja, dat is uh, voor de bedrijven misschien wel heel prettig... want dan uh, zijn ze wat efficiënter met de middelen. Ja. Maar voor u natuurlijk een nadeel. Klopt. Ja, dat klopt. Het is inderdaad heel vervelend. Ja. Maar aan de andere kant, ja, er zijn helaas nog heel veel bedrijven die de voedselbank nog niet kennen, althans wat betreft het aanleveren van overschotten die ze hebben en die ze nog steeds afstarten naar de verbrandingsoven of beschikbaar stellen voor veevoeder. Uh, ja, dat, dat vinden wij natuurlijk jammer. En uh, da, daar moeten we wat aan doen, daar gaan we ook wat aan doen. We hebben we inmiddels ook wel besloten, zowel landelijk als regionaal, om toch wat de acquisitie wat op te voeren. En die bedrijven uh, die nog niet aan ons leveren, uh, om die te proberen te bewegen dat wanneer ze iets over hebben door overproductie, of dat er iets mis is met de verpakking of wat dan ook, of een nieuw product op de markt, dat ze het oude moeten uh, uit, uit de handel halen, dat ze dan dit beschikbaar stellen voor, ja. uh, voor de voetenbank. U richt zich op nieuwe markt eigenlijk? Wij richten ons inderdaad een beetje op nieuwe markten. Ja. Ja, in, in de hoop dat daar het voedsel vandaan komt. Ja. Uh, maar dan begreep ik ook dat uh, in het verleden het zo wel was... Uh, dat er bijvoorbeeld in de ene regio heel veel vlees werd opgehaald... en in de andere regio heel veel uh, zuivel... en dat je dus heel verschillende voedselpakketten kreeg. Ja, dat klopt ook. En, en dat, dat is ook een beetje het feit dat uh, in sommige gebieden... Uh, de voedselpakketten wat schaarser zijn dan in een ander gebied... En uh, ja, dat hebben we dus inmiddels wel ontdekt. Uh, maar daar gaan we wat aan doen. We hebben dus als landelijk bestuur, waar ik ook deel van uitmaak... hebben we dus uh, onlangs besloten tot het opzetten van een nieuw registratiesysteem. En dat registratiesysteem is erop gericht. Uh, de voedselregistratie, alles wat er binnenkomt, te registreren. En, uh, en wat er beschikbaar is. En dan kunnen we landelijk kunnen we zien van waar zitten de voedselstromen. En waar is veel van dit en veel van dat. En dan is de opzet dat we dat zo eerlijk mogen verdelen over het hele land. We een beetje herverdeling als het ware. Ja, een heel het distributiesysteem moet erop gezet worden. En daar zijn we druk mee bezig en ik heb goede hoop dat het volgend jaar dus operatief is. Ja, lijkt me een heel werk. Dat is een hele klus. Er zijn verschillende mensen zijn erbij betrokken en het, is, het lijkt eenvoudiger dan dat het is. Maar je moet een heel nieuw computersysteem en de mensen moeten daaraan wennen. Dat ze alles registreren, alle soorten producten, alle hoeveelheden, alle oh, kilo's, yeah. eenheden. En er wordt ingebracht. En als er dan in een gebied heel veel vlees aange aangeboden is, dan ziet men in een andere deel van het land, ziet men, hé, hey, daar is veel vlees. Kunnen ze dan ook inschrijven naar een soort reservebank, wij hebben zoveel, wij hebben over. Nou, u het toch over over heeft, um, er zijn ook overschotten. Uh, maar dan heb ik het over het Europees Landbouwbeleid, he? daar is altijd een hele Klopt. discussie over. Uh, soms ja. zijn het heel veel overschotten, het is alweer wat minder geworden. Mm -hmm. Maar, desalniettemin, er blijven overschotten. Kunt u die nu ook in het voedselpakket uh, verwerken? ...zouden we heel graag willen. We hebben inderdaad, zoals u al zegt, een Europees voedselhulpprogramma... ...en uh, wij hebben nagegaan... ...en dit jaar uh, is er voor 500 miljoen euro beschikbaar aan voedsel... ...en dan praten we over uh, echt het voedsel waar de mensen op zitten te wachten... ...in hun voedselpakket. Groente, fruit, granen, rijst, pulvrucht vlees, uh, uh, zuivel, vis, noem maar op. Het overschot is beschikbaar en te verdeeld. Maar... Uh, ja, uh, de meeste landen, de meeste lidstaten, er zijn zwemmen van de lidstaten zoals u wellicht weet. Uh, en die maken er bijna allemaal gebruik van, alleen Nederland als grootste netto aan de EU, die weigert dat. Want die zegt, Want? met name, dat is dan de verantwoordelijke staatssecretaris Henk Bleker, die zegt van ja, minimabeleid is nationaal beleid en daar uh, heeft Europa niks mee te maken. Hij nou, wil dat... gewoon niks uit Europa hebben. Hij wil niks uit Europa hebben, wel veel geven, maar niks terug ontvangen. Ja, vindt u nou, niet helemaal goed, uh, begrijp ik zo van u. In principe zou misschien best nog kloppen ook... Alleen, je moet er bij beide beginnen op de grond staan. Je kunt toch uh, dit niet weigeren en uh, de minima mensen die, die profiteren tenslotte van en blijft ook op blank liggen. Ja u zou het goed kunnen gebruiken met andere woorden. U zou het heel goed kunnen gebruiken. Ja. Goed, maar dat is een politiek besluit. Wordt waarschijnlijk uh, begrijp ik binnenkort een politiek debat over Binnenkort de komt het in de Kamercommissie aan de orde. En uh, wij doen er natuurlijk uh, alles aan uh, om de politiek zo verder te benaderen en te bewerken, dus ten Dat ze dus uh, bleek, uh, toch uh, een haal toeroepen. en dan zeggen we, ja, maar dat je dat ben je niet goed bezig. Ik snap het allemaal. Meneer Timmermans, ik dank u wel voor het gesprek. En meer informatie overigens over de voedselbanken staat op onze site nos.nl. Waarom is de Britse minister van Defensie zojuist opgestapt? U gaat het zelf beluisteren via onze correspondent Harja van der Horst. De verkeersinformatie bij de ANWB zit Wijnand Zwaan... met de avondspits van vrijdag, maar het is een herfstspits. Het is een herspits en dat betekent heel veel drukte... in het midden van het land en ook in het zuiden. Nou, ik haal even drie files uit uh, waar je even echt niet moet zijn. Dat is uh, ja, of toch wel blijkbaar. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... file voor Amersfoort-Noord 20 kilometer. Op de A2 in het zuiden is een ongeluk gebeurd... van Eindhoven naar Tempels Voor Vught 13 kilometer. Omrijden kan het beste via Os. En de A15 van Rotterdam naar Gorkum... Er zijn net uh, vijf auto's op elkaar gereden bij Knoopend Gorkum. levert 18 kilometer file op, op vanaf Ridderkerk, want daar stond al file. En bij Gorkum is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Nog meer nieuws over de crisis hadden we het net over de voedselbanken. En dat er daardoor een tekort is ontstaan. Er is uh, ook ander soort nieuws over de crisis. En dat is niet alleen maar negatief. De crisis opent ook deuren en biedt ook kansen. Verslaggever Arno Leblanc. Aram Hendricks is druk bezig met het poetsen van schoenen in zijn winkeltje in Oosterwijk. Merkt u nou dat het minder wordt, door de crisis? Nou, voor ons wordt het alleen maar meer, denk ik. De klanten, omdat hij inderdaad wat minder te besteden heeft, dat ze, dat ze vaker toch uh, laten repareren. Nou ja, kijk maar om. Er staan denk een paar of 35 die ik nog klaar moet hebben voor morgen. Dus ja, het is, het is heel druk momenteel. Ja, ja. Nou, dus eigenlijk vindt ik het helemaal niet erg nog, die crisis. U uh, boet er goed van, toch? Ja, als uh, schoenmaker wel. Ja. Meneer, u staat hier in de rij om uh, de schoenen te laten repareren? Of ja, te poetsen? Nee, te laten repareren. Ik zie dat het van een duur merk is. U denkt dan niet van ik haal gewoon een paar nieuwe? Nee, ik haal geen nieuwe. Nee. Ze bevallen zo goed en ze worden weer als nieuwe als ik ze hier laat herstellen. Dus, uh... Professor Eifinger, hoogleraar financiële economie. Maar is het eigenlijk wel zo heel erg? Zoals Johan Krijf altijd zegt. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Hè? En dat is natuurlijk ook zo. Er zijn altijd positieve kanten aan de crisis. Bijvoorbeeld, op korte termijn zie je inderdaad de benzineprijzen zie je dalen. Banken hebben. Lange gelden, lange spaardeposito's nodig. Er is een enorme spaaroorlog aan de gang. Ja, dat is nu eigenlijk een beetje weer, weer aan het beginnen... Hè? dat dat weer omhoog gaat, de spaarrentes. Ja. En die waren historisch ontzettend laag, dat weet u. je kreeg bijna helemaal niets. Nou, en op de langere termijn... zoals uh, op een zeker moment ooit Obama's staf zei... Never waste a good crisis. Nou, Europa moet gewoon een aantal dingen gewoon op orde krijgen. Je hebt een crisis nodig om die sprong voorwaarts te maken. Hoe profiteert u nou van deze crisis... Ons vak is natuurlijk een vak wat nu ongelooflijk in de belangstelling zit. Dat zie je ook aan de studentenaantallen. Nou, dat is weer een voordeel voor de universiteit, voor de faculteit. En natuurlijk ook voor hoogleraars zoals ik. Ja, want die zijn weer veel vaker te horen en te zien in de media. Vindt hij vast niet erg. Silvester Geijvingen was dat. De Britse minister van Defensie, Liam Fox, die is zojuist opgestapt. Fox was in opspraak geraakt omdat hij een goede vriend toegang heeft gegeven... tot het ministerie van Defensie. En als adviseur liet meereizen op reizen naar het buitenland. Arjan van der Horst in Londen. Arjan, uh, hij is opgestapt. Heeft hij ook een toelichting gegeven? Ja, hij heeft een hele korte toelichting gegeven. Hij uh, zei dat hij er spijt van had dat hij, zoals hij het zei, de grens tussen zijn persoonlijke en professionele verantwoordelijkheden heeft uh, laten vervaren. Want wat gebeurde er namelijk? Deze Adam Werity, want zo heet zijn vriend, ja, die trad op als een soort van zelfverklaarde adviseur van Fox. Hij had ook visitekaartjes met daarop het logo van het lagerhuis en daarop dus de titel adviseur voor Liam Fox. Terwijl hij eigenlijk helemaal uh, geen officiële functie had voor het ministerie van Defensie. En in die hoedanigheid regelde hij allerlei ontmoetingen over de hele wereld van Shanghai tot Argentinië tot Singapore, tot Dubai, persoonlijke ontmoetingen... tussen de minister van Defensie en allerlei zakenmensen. Bijvoorbeeld uit de defensieindustrie. Nou, zonder dat daar dus het ministerie van Defensie uh, op de hoogte was. Nou, dat heeft hem dus uiteindelijk de kop gekost. Ja, en is hij dan zelf opgestapt of was de druk voor nodig van bijvoorbeeld de premier Cameron? Dat is niet helemaal duidelijk, maar Britse commentatoren zeggen dat Cameron hem uiteindelijk toch over de rand heeft geduwd. Eerder had de premier nog zijn steun betuigd aan Liam Fox. Daarbij zei hij wel dat hij de hoogste ambtenaar van het ministerie van Defensie een onderzoek wilde laten uitvoeren... om te kijken wat voor relatie hij nou had met deze Adam Warity, wat hij allemaal deed. Dat rapport zou volgende week pas uitkomen en dan zou Cameron een definitieve beslissing uh, nemen. Maar wat er de afgelopen dagen gebeurde... er kwamen steeds meer onthullingen over zijn relatie met Adam Marity... wat hij allemaal deed, door wie hij betaald werd bijvoorbeeld... door uh, lobbyisten en dergelijke. En die druk werd zo groot dat eigenlijk zijn positie onhoudbaar werd geworden. En ik vermoed dat uh, David Cameron heeft besloten... om maar uh, snel een einde aan zijn leidersweg te maken. Goed, maar uh, is dat dan ook voor Cameron vervelend? Oftewel, was het een cruciale figuur binnen... Zijn... Zijn kabinet. In zekere zin wel, want de minister van Defensie is natuurlijk een belangrijke post binnen het kabinet. Cameron had wel een ja, zeer moeilijke relatie met Fox in het begin van de conservatieve regering. Um, uh, Liam Fox is toch iemand meer van de rechterzijde van de conservatieve partij, een echte aanhanger van Thatcher. Terwijl Cameron meer tegen het midden aan scheurt. Maar... Fox had er veel meer vertrouwen gewekt bij Cameron... dan ook andere kabinetsleden, bijvoorbeeld vanwege zijn rol... in, de, in het conflict in Libië. De, de, de Britten waren samen met de Fransen de initiatiefnemers... voor de aanval op de troepen van Gaddafi. Maar nou, daarin heeft Liam Fox een belangrijke rol gespeeld. Hij heeft daar veel, veel credits gekregen bij zijn collega. En ook voor de draconische bezuinigingen die hij tegelijkertijd moet doorvoeren... Op defensie. Nou, Dat heeft hij voortvarend gedaan en was daardoor steeds uh, een belangrijkere figuur geworden binnen het kabinet van Cameron. Dus in zekere zin is het wel een gemis voor uh, de premier. Dankjewel, Arjen. Arjen van der Horst was dat met het laatste nieuws uit Engeland. Het opstappen, dus van de Britse minister van Defensie, Liam Fox. Erik Menkveld, Thijs de Boer en Peter Buvalda, die weten het al. Ze zijn allemaal genomineerd voor de Selectus Debutprijs 2011. Verslaggever Mark Hamer verraste ze vandaag met dit nieuws. Grote vraag is nu, wie is schrijver nummer 4? Mark probeert hem te pakken te krijgen aan de telefoon of thuis. Dag, u spreekt met Mark Hamer. Spreek ik met Joost de Vries? Ja, dat klopt. Ik mag u feliciteren. En wel met, met de nominatie voor de Selectis debuutprijs 2011. Hey, dat is groot om te horen. Had u het verwacht om het mij even zo te zeggen? Nou ja, ik, ik vind het heel moeilijk te voorspellen altijd. Er schijnt natuurlijk echt ongelooflijke hoeveelheden debuten vooral. En uh, ja, nou ben ik wel overal besproken, op dat moment men ook wel heel goed besproken. Maar het is toch altijd ontzettend afwachten wat er gebeurt. Dit dus is nu een heel erg politiek correcte antwoord dat ik nu geef. <laughs> uh, <coughs> maar uh, toch is het wel zo, ja. Het gaat natuurlijk om het boek Klausiewicz. 30 oktober is, uh, is de uitslag en uh, ik wens u veel sterkte op die dag ook. Oké, okay. dankjewel. Veel dank. NOS Radio en Journal Media Overzicht. is Mariel Hageman die net een gevecht met de koptelefoon achter de rug heeft. Maar het is heeft... toch best ingewikkeld ja. hoor soms, ja. De opvolgingskwestie van het vicepresidentschap van de Raad van State blijft de gemoederen bezighouden. NRC Handelsblad voegt een nieuw element toe. Premier Rutte heeft volgens de krant PVDA-leider Job Cohen onlangs in een persoonlijk onderhoud gevraagd of hij interesse had voor de functie. Valt te lezen op de voorpagina. De Haagse bronnen van de krant heeft Cohen toen nee gezegd op de vraag van Rutte. Op de voorbeginnen van het reformatorisch dagblad... een foto van een andere hoofdrolspeler in de opvolgingskwestie. De krant heeft minister Donner in een voor hem karakteristieke pose. Gekleed in een regenjas op een degelijk rijwiel met terugtraprem in de buurt van het Binnenhof met, zo te zien, wel wat tegenwind. Het kabinet waarvan Donner als minister van Binnenlandse Zaken deel uitmaakt... zit, zoals NRC Handelsblad het noemt, vandaag precies een jaar in het zadel. De krant heeft op de site de zeven opmerkelijkste momenten gekozen... en filmpjes online gezet. En daaronder is de presentatie van het concept regeerakkoord. BVV-leider Wilders, die zich verontschuldigt voor de affaire Lucassen... en de excuses van Rutte voor zijn rekenfout van 50 miljard euro. En dat Nederlanders het helemaal niet zo druk hebben als ze denken... blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau... dat vanochtend naar buiten kwam. Je hoorde het vanochtend ook op de radio hier. Op een strategisch moment, zo lijkt het wel, op de vrijdag voor de herfstvakantie. Als je mag afgaan op de berichten via Twitter... is dat de komende vakantieweek het onderwerp is dat de meeste mensen bezighoudt topics gaat erover. In het Parool een interview met de 24-jarige student Roel, die een jaar geleden werd neergestoken in het Vondelpark door een onbekende. Hij overleefde de aanval te nauwe nood vanavond precies een jaar na de steekpartij, viert hij feest met familie en vrienden... maar ook met de recherche, artsen van het OLVG-ziekenhuis... en de drie Amsterdammers die hem in het host van de nacht toen hebben geholpen. Roel vertelt in de krant dat hij met het feest... het incident in het Vondelpark wil afsluiten. Hij heeft een jaar lang intensief aan zijn revalidatie gewerkt. En die is zo goed verlopen dat Roel op 6 november... met zijn zus en zijn vader aan de start staat van de marathon van New York. Dat de dader ook na 250 Tips niet is gepakt, dan zit hij niet mee. Daarover zegt hij in het parool, ik wist dat het moeilijk zou worden. Iedereen heeft gedaan wat hij kon en dat is voor mij voldoende. Gemeenten komen door het afschuiven van taken en de bezuinigingen van het Rijk in grote financiële problemen. Volgens NRC Handelsblad bereiden veel gemeenten nu een behoorlijke verhoging van de lokale belastingen voor. 13 grote gemeenten, waaronder Amsterdam, Den Haag en Utrecht, hebben een brandbrief geschreven aan premier Rutte te zeggen dat ze grote risico's lopen doordat ze de opgelegde bezuinigingen nauwelijks kunnen opvangen. En tegelijkertijd staat er in het parool een interview met de, Amerikaan, met de Am Amsterdamse gemeentesecretaris die volgend jaar vertrekt. Hij keert zich tegen het eenzijdig beeld dat er in zijn ogen bestaat van het ambtelijk apparaat van de hoofdstad. Volgens hem doet de ambtenaar meer goed dan de burger denkt. De BBC heeft het bericht dat in Florida een man van 35 is opgepakt... die de persoonlijke mailboxen van sterren heeft gehackt. Zijn arrestatie volgde na een onderzoek van een jaar door de FBI. Een van de afbeeldingen die de man vond... was een naaktfoto van Scarlett Johansson. En die foto dook vorige maand op. Maar Johansson is niet het enige slachtoffer. Volgens de FBI zou hij bij meer dan 50 sterren hebben rondgeneusd in hun mail. Waaronder ook in de correspondentie van Christina Aguilera. Tegenover verschillende journalisten... heeft de man uit Florida bekend dat hij de hacker is. De verdachte vertelt dat hij verslaafd was... aan het nemen van een kijkje achter de schermen van de beroemdheden. Hij had een systeem ontwikkeld waarbij hij... automatisch is een kopie kreeg van elke e-mail. Daar zaten foto's bij, de financiële informatie en filmscripts. De man heeft inmiddels zijn excuses aangeboden aan de sterren. En hij zegt dat hij opgelucht is, dat hij nu is gepakt. Als hij wordt veroordeeld voor alle aanklachten kan hij 121 jaar de gevangenis in. Kan hij daar een kijkje achter de schermen nemen. Dankjewel, Mariaal. Wat gaan we doen zo dadelijk na zes uur? We gaan kijken wat er in Libië aan de hand is. De hoofdstad Tripoli wordt namelijk weer zwaar gevochten. Daar gaan we met Hans-Jaap Melers het over hebben. We gaan ook kijken bij de honkballers. Het Nederlandse team speelt namelijk de finale. Wat, hoe doen we dat eigenlijk, dat honkballen? Zijn er veel honkballers in Nederland? Dat wilden we eigenlijk wel eens weten. Maar we zijn op bezoek geweest bij de honkbalclub UVV in Utrecht. En natuurlijk hebben we nog één debutant, debutant te gaan. Hè? Nog eentje die genomineerd is voor die prijs... Dat hoort u allemaal straks na zes uur. Ik zou zeggen, blijf erbij. Zet de aardappels laag en blijf luisteren. Dan kom je tot...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 Zometeen tussen 8 en half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.